C.G. Dames en heren, welkom bij C.G., de podcast van stuurhonderdfm.u. Mijn naam is Bob Bonsnet en ik ben jullie host voor vandaag. Ruben kon er vandaag helaas niet bij zijn, wegens ziekte. Dus ik wens hem alvast veel beterschap. We gaan er meteen in vliegen met het eerste nieuwsberichtje om te overlopen, en dat is namelijk Studio 100 gaat op zoek naar nieuw, jong, acteertalent. Voor de opstart van een aantal nieuwe producties is Studio 100 op zoek naar jong, nieuw, acteertalent. En op, daarvoor zoek, uh, organiseert Studio 100 op 21 en 22 augustus auditiedagen in het Studio 100 hoofdkantoor te Schellep. En ze zijn specifiek op zoek naar jongens en meisjes tussen de 15 en de 26 jaar. Uit België of Nederland, die graag hun kans willen wagen om mee te spelen in Studio 100-productie. Dus denk je dat je het hebt om in een nieuwe Studio 100-productie mee te spelen? Denk je, ik, heb echt, ik kan goed acteren, ik wil graag weer in Studio 100-productie meespelen. Waag dan je kans en ga naar studio100.com, naar het tabbladje casting, waar je kunt inschrijven. De inschrijvingen lopen nog tot zondag 13 augustus. En ten laatste op 17 augustus wordt je op de hoogte gebracht of je al dan niet verwacht wordt op de op auditiedagen. En het is, als je ziek, als, als je je kans wil wagen en de, echt denkt van, ik heb acteertalent, ik wil dat laten zien, ik wil meespelen in Studio 100 productie, dan raten we zeker aan dat je je inschrijft, want in de vorige casting sessie zijn bijvoorbeeld de acteurs uit uh, Cosmo, de jonge acteurs uit Cosmo, en de acteurs uit... Uh, lol Broek gekozen. Dus wil je meespelen in Studio 100 productie? Waag dan zeker je kans en schrijf je in. Via studio100.com slash casting. Een tweede nieuwsfeitje. Studio 100 is vorige week, op 6 juli, gestart met de verkoop van de ticketverkoop voor de Nederlandse K3 Tour. De verkoop werd een paar weken, zou normaal gezien een paar weken geleden al van start zijn gegaan. Maar om, om Bekende redenen is die helaas uitgesteld geweest. Maar sinds 6 juli kan er dus tickets gekocht worden voor de Nederlandse k En De Nederlandse Tour zal halt houden in Eindhoven, in het beursgebouw. In sint toch Togenbosch, ik denk dat het zo uitgesproken wordt. In Rotterdam, in Amsterdam, Groningen en Apeldoorn. De ticketverkoop loopt opnieuw via Eventum.nl, de officiële ticketpartner voor de Studio 100 en de Cadery Shows. En we raden ook echt aan om enkel tickets te bestellen via Eventum. Daar zijn de officiële tickets, dus we zijn de officiële verkoper. En daar, zijn ook echt, daar ben je zeker dat je de plaatsen hebt waarvoor je betaalt. Want er zijn ook andere ticketverkopers actief en die verkopen vaak tickets aan hoekerprijzen, waarvan niet gegarandeerd wordt dat je, betaalt, dat je de stoelen hebt waarvoor je betaald hebt. Er zijn verhalen van mensen die bij doorverkopers tickets gekocht hebben voor de eerste categorie en die ergens heel van achter in de zaal belanden, dus pas ermee op en koop zeker tickets via eventum.nl En de tickets kosten 42,5 euro voor de dronstoelen. 34,5 euro voor de eerste categorie, 25 euro voor de tweede categorie, en 19,5 euro voor de derde categorie. En hiermee zijn de ticketprijzen, als ik het mij goed herinner, ongeveer gelijk aan de ticketprijzen voor de Vlaamse shows. Ja, ongeveer dezelfde prijzen dus. En het is zeker de moeite om te gaan dus. Wil ik K3 live aan het werk zien? Dus in Nederland. Tussen 5 mei en 11 november 2018 zullen de meiden van Kadri door Nederland toeren. Dus als je naar werk, live aan het werk wilt zien, hun nieuwste liedjes en hun grootste hits wil horen. Zeker gaan. Want het is altijd de moeite waard. In een volgend nieuwsfeetje. Plopsa heeft haar jaarcijfers bekendgemaakt En die zien er over het algemeen zeer goed uit. Ik heb hier de cijfers even bijgehaald. De meeste parken hebben winst gemaakt. Het enige park dat het niet zo goed heeft gedaan, is uh, Plopsa Indocu Voorde. Die een netto verlies heeft gedraaid vorig jaar. En dat is ook het enigste park die verlies heeft gedraaid. Het afgelopen pretparkseizoen. Verder naar bezoekerscijfers, heeft Plopsa pannen het uitstekend gedaan. Met uh, 1.353.162 bezoekers. En dat is een stijging van 6% tegenover het jaar 2015. Toen had het park 1.276.302 bezoekers. Dus je ziet wel dat de constante investeringen van Plopsa... Zowel in hun attracties als in de themagebieden telkens ook blijven werken aan, aan thematisering, dat het echt wel zijn vruchten afwerkt. Mensen willen echt naar het park blijven gaan, ook omdat het park ja, blijft vernieuwen, er blijven dingen bijkomen. Dus het is altijd interessant om naar het park toe te gaan. Uh, en dan het naastgelegen pretpark, alle, zwemparadijs eigenlijk, Plops Aqua heeft in het seizoen 2015-2016 uh, 269.877 bezoekers mogen ontvangen. Want een bezoeker, wat een stijging is van bijna 21% tegenover het voorgaande parkjaar. Toen had het park, uh, toen had het Plops Aqua, uh, er kwamen daar maar liefst 223.254 bezoekers over de vloer. Dus we zien dat het uh, waterpark heel... Aanstekelijk blijft. Heel veel mensen willen het daarvan gebruik maken. Niet alleen de buurtbewoners, maar ook dagjes toeristen. Mensen die meerdere dagen van in de pannen zijn. Dus dat is zeker een mooi bezoekersaantal. En, binnen... en er wordt gekeken om in binnen de x aantal jaren in België nog twee extra zwemparken open te doen. Dus. Laat ons hopen dat we binnenkort van nieuwe plopzaak wat kunnen genieten. Dan hebben we nog de bezoekersaantallen van plopza Hasselt. Die zijn vorig jaar gestegen met 9,51%. In totaal kreeg het park dus 303.697 bezoekers over de vloer. Dus een zeer mooi aantal en dus ook een stijging in vergelijking met het voorgaande jaar. Toen kreeg het park 277.330 bezoekers over de vloer. En het is een heel mooie stijging, want als je kijkt naar de grafiek, zijn de afgelopen jaren eigenlijk de bezoekersaantallen systematisch gedaald voor het Limburgse Indoorpark. En nu is er toch weer een mooie piek, dus laat ons hopen dat het in stijgende lijn gaat de volgende jaren. En dan hebben we nog de bezoekersaantallen voor Plopsaco. En dat is, naar de cijfers die we voorlopig hebben, het enige park waar, voordat we kunnen zien dat de bezoekers aantallen gedaald zijn. Vorig jaar hadden de maar liefst, even zien, 244.587 bezoekers. wat een daling is met toch 23% tegenover 2015, want toen kwamen er nog 317.696.000 bezoekers langs. ...dus dat is toch een serieuze daling. Ook als we kijken naar de grafiek... ...doet het park het de laatste jaren vooral... ...krijgt het park voor de laatste jaren vooral te maken met dalende bezoekersaantallen. In 2010 had het park nog... ...meer dan 360.000 bezoekers. En dat is nu teruggelopen tot... ...244.000, dus dat is toch een serieuze daling. Enkel het... Uh, ...pretparkjaar 2014-2015 was er een lichte stijging... En dat kwam omdat er toen een nieuwe attractie werd opengedaan, dus... En dan zien we toch dat het park eigenlijk beter zou doen als er wat meer geïnvesteerd zou kunnen worden. Maar langs de andere kant heeft, hebben de dalende bezoekersaantallen waarschijnlijk ook te maken met de... ...minieme bekendheid van de Studio 100 figuren in Franstalig België. Dus dat is wel jammer, want Plopsaco is een heel mooi park, wat zeker... Het bezoeken waardes, heel mooie attracties, midden in de natuur. Het is daar geweldig, dus ben je nog nooit een Plopsaco geweest. Ga er zeker naartoe, het is zeker de moeite waard. Nu, van een aantal parken hebben we nog geen bezoekersaantallen. Uh, waaronder uh, het Plopsa Indoor, uh, Indoor Koevoerde, excuseer. Daarover zijn geen, staan in de jaarrekeningen van de Belgische parken geen cijfers... Ik heb geprobeerd via de Nederlandse autoriteiten de ja, rekening van het park te pakken te krijgen, maar blijkbaar in Nederland moet je daarvoor betalen en dat moet niet in België, dus dat is wel jammer. En dan ook van het uh, Holiday Park hebben we nog geen concrete bezoekerscijfers, maar dat park doet het naar winst toe toch zeer goed, dus we kunnen aannemen dat daar de bezoekerscijfers toch... ...goed zitten, zeker omdat het Park de afgelopen jaren is blijven vernieuwen, is blijven investeren in nieuwe attracties... ...en we zien, als we naar plopsa land de pannen kijken, dat dat toch zijn voorstel afwerkt. Nu, dat is het voor het cijfergedeelte. So, die hond, uh, plopsa heeft gisteren ook een, uh, haar uh, zomerevenementen bekendgemaakt. We hebben daarvoor een persociertje aangekregen, waarvoor dank... En er staan een aantal zeer leuke activiteiten op de agenda in Plopsaal, Pannen, maar ook in de andere plopsa parken. Zo zal er in te pannen een festival plaatsvinden. Het festival zal plaatsvinden, dus de Plopsa Festival Summer Nights, heet het evenement. En dat zal plaatsvinden op 15 en 29 juli en 12 en 26 augustus. En uh, ja, dat wordt een groot feest natuurlijk. Het park is extra laat open, ook de taxis blijven langer open. Uh, er komt het uh, DJ Duo 2 Empress. Uh, zal komen optreden. En uh, dat, zijn de, dat is de hoofdtaak tijdens de Zoele zomeravonden. En ja, er is een voorprogramma van DJ Zina, de jongste female DJ van België. Maar die is weer jaar oud, dus. En het is een toptalentje, dus zeker de moeite waard om te zien. En uh, met speciale licht en special effects, en het maakt de festivalsfeer echt compleet. En tijdens de finale van Two Empress zal er ook uh, vuurwerk afgeschoten worden, dus het wordt zeker de moeite waard. Dus wil je van een festival genieten in Plopsaland, ga ja, dan zeker op 15, 29 of 15 of 29 juli, of 12 en 26 augustus naar Plopsaland te pannen. Zeker de moeite waard. En voor mensen die enkel voor naar het festival willen gaan, dus niet de hele dag door nog de attracties doen, is er ook een uh, speciale avondticket voorzien. En die, dat, die kan, dan kan je vanaf 17 uur tot sluitingstijd het park binnen. Voor 25,99 euro. Dus... Wil je niet de hele dag in het petpark hangen, maar gewoon naar het festival gaan, daar is ook een mogelijkheid voor. Verder staan in Plopsland de pannen deze zomer nog heel wat op de agenda. Zo zal er een show zijn. Die is elke, dag, elke weekdag te zien van 3 tot en met 14 juli, wat afgelopen is. En dan nog van 21 augustus tot 1 september is er een klus show te zien. En die is altijd de moeite waard met Kabouter Klus. de grappigste kabouter van het dus... Zeker de moeite waard om te zien. Nu, 17 juli, dus nu maandag, zal de Samson Gert zomershow naar aloude traditie weer van start gaan. Die is elke, zomer, elke weekdag te zien tot en met 18 augustus. En natuurlijk, na Samson en Gert zal ook de burgemeester van de partij zijn om er een knalshow van te maken met leuke sketches en de beste Samson en Gert liedjes. Op... 22 juli, 5 en 9, 10 augustus zijn er ook de Musicalia Nights. En dat zijn de allerbeste en de bekendste musical hits zullen aan elkaar geregeld worden tijdens verschillende live performances. Door de mensen van Musicalia. Dus dat ben je musical van, zeker de moeite waard. Ook elke openingsdag is er de parade. Dus dat alle Plopsa-figuren doorheen het para komen. Dus altijd de moeite waard. Nu, een in plopsa Hasselt. Zijn er ook van leuke dingen op de agenda. Zo is er elke dag de confetti-dans. Waarin dat je met je Plopsa-vrienden kunt ronddansen in een kleurrijke confetti-regen. Heel leuk om te doen. Zeker voor de allerkleinste. Ook is er de show. Klus zal elke weekdag van 17 juli tot en met 18 augustus in Plopsa-Indoor-Hassel te zien zijn met de klusshow. En dat is ja, net gelijk in plopsa in, in, als in plopsa aan te pannen. Zeer leuk om te doen. En daarnaast is er ook nog de Boomba Magic Show en voor meer info daarover kun je terecht op plopsa voor de speeldata. In plopsa het Waalse Plopsa-Park... ...komt uh, de, Plops, de, de Plopsa-show een koekslok voor Heidi. Die zal er dagelijks te zien zijn van 17 juli tot en met 25 augustus. Dus het is dezelfde show die een tijdje terug ook in de lente te zien was in Plopsaland te pannen. En het is een zeer mooie show met onder andere Wicky de Viking, Heidi en Maya de Bey. Dus zeker de moeite om te zien. Op 19 juli 2 en 6 augustus zijn er de Magic Nights. Waarin dat de bezoekers van Plopsakel te overrompeld worden met elfjes, tovenaars en andere mythische wezens. En kunnen genieten van Gogel Eggs En noem maar op, met een vuurwerkspektakel. Een zeer mooie nocturne aan de watervallen van Kodus. Een de moeite om te bezoeken. Ook komt Summer Carnaval, carnaval naar... Plopsaco op 26 juli en 9 en 23 augustus en op 29 en 30 juli zullen, Kadri, zullen de meiden van K3 aanwezig zijn met hun Pina Colada weekend. En dat ze dus een spetterend optreden zullen geven, ook zeker de moeite om te zien. In Plopsa Indoor Coevoorde zal, net als bij in Plopsa Indoor Hasselt, de confetti-dans gedanst worden en komen er extra midden-greets... Met Boomba en, en je favoriete Boomba-figuren van 8 juli tot en met 3 september. En van 8 juli tot en met 3 september is er ook een nieuwe Boomba-show te zien. En dan in Holiday Park, het Duitse park, komt er een verjaardagshow. Want Holiday Park is jarig. En alle, al je Plopsa-vriendjes zullen daar een show geven. Voor de verjaardag van Holiday Park. omdat het dit jaar 45 jaar bestaat. En dat is elke openingsdag te zien. Ook is er ook een waterski stunt, show. Die elke dag te zien is. Op 8, 22 en 29 juli zijn er de Party Summer Nights. Waarin plops aan land, plop, excuseer, Holiday Park helemaal in de partiesfeer wordt ondergedomperd. Vol ambios met leuke live-shows. En alle attracties blijven lekker laten open. En er is een vuurwerkshow. Dus zeker de moeite waard. Ook komt er een Magic Night en een Rambazamba Summer Night. Dus ben je in Duitsland of wil je graag het Duitse plopstappar geen zien, zeker de moeite waard om te bezoeken. Het volgende op onze agenda om te bespreken heeft te maken met de Prinsessen van Prinsessia. Uh, op zaterdag 14 juli zijn de Prinsessen van Princessia, namelijk de A-Studios, ingetrokken om iets nieuws op te nemen... Zang, Dus dat wordt zeker interessant. Veel is er nog niet over bekend. We hebben dat kunnen weten. De prinsessen, de actrices, hebben dat gedeeld via hun Instagram-accounts. Waaronder Helen Van der Heide, die Prinses Iris speelt. Dus het enige wat we weten is dat ze iets hebben opgenomen. Zang. Maar we weten nog niet of dat een single wordt of een nieuwe CD. Daarover is nog niets geweten. Maar van zodra dat wij meer informatie erover weten, zullen we dit zeker melden op onze kanalen. Dan is er ook nog uh, figuratienieuws. Namelijk de... voor het derde seizoen van Cosmo zijn er binnenkort opnames in Zandhoven. Op woensdag 19 juli. Dus wil je graag mee spelen in, in Cosmo als publiek bij een paardenshow, dan zijn er opnames van 8 uur tot 12 uur. Dus morgens tot middags in Zandhoven op 19 juli, en men zoekt uh, mannen of vrouwen tussen de 18 en 70 jaar. En inschrijven hiervoor kan via inthepicture.com of.b. En dan is er ook nog, worden ook nog leerlingen van de vliegschool gezocht, ook voor uh, Cosmo. Die opnames gaan door op 25 juli 2017 in Arnhemuiden, dat is in Nederland. Die opnames zijn, staan gepland tussen 9:30 uur en, 30 en 19 uur. En daarvoor zoeken ze men, mannen en vrouwen tussen de 18 en 25 jaar. Dus wil je graag figureren in, in Cosmo? Ga dan zeker naar In the Picture of naar figuratie.be. En daar vind je meer informatie over de figuratieopdracht. En kun je je ook inschrijven. Om af te sluiten hebben we nog wat. Leuk Kabouterplop nieuws, namelijk voor de 20 twintigste verjaardag van Kabouterplop komen er namelijk een filmbox en een, en een speciale DVD en een CD uit. De eerste is een filmbox, de beste films van 20 jaar Plop. Deze, zullen, deze box zal drie films van Kabouterplop bevatten, namelijk Plop in de Wolken, de tweede Kabouterplop film, Plop en het Vioolavontuur en Plop en Quispel. Dat dus zijn de oudere kabouterplopfilms die op de DVD komen te staan. En naar mijn mening ook de mooiste dus Dit is zeker een box die je in huis moet hebben. De leukste zijn staan zijn, zijn echt wel op deze DVD-box. Dus zeker de moeite waard om in huis te halen. En die DVD-box zal op 25 augustus 2017 in de winkels liggen. Ook op diezelfde dag komt een 20 jaar Plop-DVD uit. Deze DVD bevat de leukste momenten uit de geschiedenis van Kabouter Plop. Waaronder muziekclips, een show, een special en verhaaltjes. Uh, de muziekclips zijn het Ploplied, de Kabouterdans, Wie dat het Jonnetje schijnt met Frans Bouwer, onder andere de, een clip uit de bioscoopfilm, uh, Plop en het vioolavontuur, en de nieuwe Kabouterdans remix van Baba Jiga. Verder staat, als show staat er op Plop gaat trouwen. En de verjaardagspecial zal ook op de DVD te vinden zijn, daarover is wel nog niet geweten of het gaat over een nieuwe verjaardagspecial of de verjaardagspecial die werd gemaakt ter gelegenheid van 10 jaar Plop, dus daarover is nog geen duidelijkheid. Als verhaaltjes staat op de DVD de Slinger Grammofoon, wat de allereerste aflevering van Kabouter Plop is. Verder is er ook, staat er ook op de sprekende taart de nieuwe voordeur, het Kabouter ziekenhuis en de papwedstrijd. Dus zeker een leuke DVD om in huis te halen. En die zal ook released worden op 25 augustus. Als laatste, voor de gelegenheid van 20 jaar Plop, komt er ook een CD uit, 20 jaar Plop Hits. Waar, zoals de titel al doet, vernoemen 20 nummers uit de geschiedenis van op staan. En het zijn echt wel de leukste nummers, onder andere Kabouterdans natuurlijk het ploplied. Maar ook daar zijn vrienden voor. Heen en weer, bij zoeken een schat. Er zit een gat in mijn dak. Dat zijn allemaal Kabouterplopliedjes. <laughs> uh, dus ja, echt de leukste liedjes uit de 20 jaar Kabouterplop staan erop, dus zeker... Zeker een aanwinst om te hebben. En voor de verzamelaars, waaronder ik zelf, zal er in september ook een uh, Franstalige versie van de CD uitgebracht worden. Dus, voor de fans van de Franstalige reeks, of voor de collectioneurs, zeker leuk om ook een huis te halen. De Franstalige liedjes van Cabotoplop. Zo, ja, aangezien Ruben vandaag ziek is wordt de review van, Blinky, van de Blinky Bill-film opgeschoven naar volgende week. Wanneer, alle, binnen twee weken bij de volgende aflevering, wanneer dat Ruben terug is. Dus dan krijgen jullie zeker de review van de Blinky-film te horen. Nu hebben we nog een aantal vragen binnengekregen van onze fans. De eerste vraag is van Daan Leijnen, als ik het goed zeg. En die vraagt, wat is jullie lievelings, snoep? Wel, Daan... Daar moet ik niet lang over nadenken. De barbecue handchips van Lees. De beste chips die er zijn. Uh, Roy Jansens vraagt: Van welk Studio 100-programma hopen jullie op een DVD-box? Ik Samson en Gert en begin Betsy. Wel, Roy, natuurlijk, ik denk dat we daar over eens kunnen zijn. Natuurlijk hoop ik op een DVD-box of DVD-boxen van Samson en Gert. Maar die kans lijkt me natuurlijk klein, aangezien er, ja, meer dan bijna 800 afleveringen van gemaakt zijn. Met de eerste seizoenen, die telkens bestaan uit bijna 100 afleveringen. Dus ja, dat is zeer moeilijk om op één box uit te brengen. Er is ooit een, iemand van onze website, uh, Samba Boy, Jordi, die had... Is een berekening gemaakt, als ik me niet vergis, en van hoeveel DVD's dat, dat zou betekenen in een box, en wat de... Verkoopprijs daarvan ging zijn. En dat zou. Dat zou geen sinecure zijn om daar veel boxen van te verkopen. Dus. Dat is iets wat. Jammer genoeg niet zullen zien. Big and Betsy zou natuurlijk ook super leuk zijn. Om opnieuw. Om op DVD uitgebracht te worden. Zelf hoop ik. Op een, ook op een. Na Samsung en Ger, dan ook op Spring. Bij een grote Spring van. En dat zou leuk zijn. Nu dat ook Spring terugkomt. Voor de. Een verjaardag van CatNet in het Sportpaleis. Het zou leuk zijn dat er zo een DVD-box zou komen met alle afleveringen van Spring-Up. Dat zou ik geweldig vinden. Maar laat ons hopen dat, er ook een, dat ze bij Studio 100 in een nostalgischere buis springen. En beslissen van, we gaan die oude producties op DVD uitbrengen. Dat zou geweldig zijn. En bedankt voor uw vraag. Als laatste vraag hebben we een vraagje van Sylvia Spoel. En zij vraagt, waarom wordt zo weinig met Studio 100 gedaan in Nederland? Met name Goushokkers, uh, Rox, Samson en Gert, Nachtwacht en Megamendi. Vorig jaar heb ik zo genoten van het Studio 100 festival in de Zigodome. En ik ben vast niet de enige van die dit jammer vindt. Ja Sylvia, het is inderdaad jammer dat er weinig Studio 100 in Nederland te zien is, in vergelijking met Vlaanderen. Wat er de reden precies van is, is moeilijk te achterhalen. Ik denk dat het ook, als we kijken naar bijvoorbeeld uh, Plopsa Indoor Koevoorde, dat het toch verlies draait, het enige Plopsa Park dat verlies draait, dus ik denk toch dat Studio 100 producties over het algemeen in Nederland minder goed bekeken worden dan in Vlaanderen. We zien dat ook bijvoorbeeld met de K3 Shows, dat de K3 Shows in Nederland minder goed draaien dan in Vlaanderen. In Vlaanderen worden komen, zijn er meer shows, ook met de afscheidstoer, hebben we in Vlaanderen zoveel shows gehad, terwijl dat in Nederland niet het geval was. Dus ja, ik denk gewoon dat het Nederlandse publiek, het algemeen het grote Nederlandse publiek, niet echt staat te springen voor Studio 100 producties. Dus ik denk dat daar een minderheid van Nederland is die echt grote fan is van Studio 100 producties, want het is wel geprobeerd natuurlijk, Rox is... Op drie zenders in Nederland uitgezonden geweest. Op de NPO, op RTL Telekits en op BOS. BOZ geloof ik. En ook ja Ghost Rockers, dat hebben ze geprobeerd op RTL Telekits. Maar is naar één seizoen gestopt. Wegens te weinig kijkcijfers. Toen heeft Nickelodeon het uitgezonden. De eerste twee seizoenen, maar... Met... Daar zijn ze ook mee gestopt, dus... Ja, ik denk gewoon dat Nederland... Uh... Ja, dat het gewoon het algemeen niet meer zo goed gaat in Nederland. Wat natuurlijk spijtig is. Zo, dit was het voor de aflevering van deze week. Hopelijk vond je het een leuke aflevering. Het is wel wat kort en ik, ik sta er alleen voor. Maar volgende week zullen we terug met twee... Eh, over twee weken zullen we weer met twee zijn. En dan zal het natuurlijk ook wel wat leuker zijn dat we kunnen converseren. Dus bedankt voor te luisteren. En tot over twee weken. Daag.